9 uur. Wouter Walgemoed met het nrws Journaal. Bij het station van Os hebben honderden mensen de slachtoffers... herdacht van het dodelijke bakfietsongeluk. Burgemeester Buis zei dat samen huilen en elkaar troosten... het enige is dat we kunnen doen. Vier kinderen kwamen vanmorgen om toen ze gegrepen werden door een trein. Eén kind en de begeleidster raakten zwaar gewond. Op de plek van het ongeluk liggen veel bloemen en knuffels... Wereldwijd is er in 2050 70% meer afval dan nu, voorspelt de Wereldbank. Volgens de ontwikkelingsorganisatie produceert de wereldbevolking dan jaarlijks 3,4 miljard ton afval. Goed voor 34 miljoen volle vuilniswagens per jaar. De stijging komt volgens de Wereldbank vooral door de verstedelijking. Met name in ontwikkelingsgebieden als Zuidelijk Azië en Afrika. Op dit moment zijn de rijke landen nog de grootste producenten van afval. De Oegandese rapper en oppositieleider Bobby Wine is weer terug in zijn land. Hij werd vorige maand vastgezet vanwege landverraad... nadat zijn aanhangers stenen hadden gegooid naar een konvooi van president Museveni. Na betaling van de borgtocht ging Wine naar de VS... naar eigen zeggen om de verwondingen te laten behandelen die hij in zijn cel had opgelopen. Het Oegandese leger ontkent dat Wine is gemarteld... De oppositieleider is populair bij jongeren in Oeganda. Ze zijn klaar met president Museveni, die het land als een dictator bestuurt. De Constantijn Huygensprijs is dit jaar toegekend aan schrijfster Nelleke Noordenvliet voor haar hele oeuvre. Volgens de jury spreekt uit haar werk steeds de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden. Bij de literaire prijs hoort een bedrag van 12.000 euro. Eerdere winnaars zijn Adriaan van Dis en Mensje van Keulen.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 Toen een beetje leuk om even een beetje de boel hier een beetje op uh, stelde te zetten in uh, de studio. Even de geluidkranen uh, openzetten. Krijg ik ineens iets uh, te horen? Ja, ik kan niet eens een zinnig gesprek voeren. Nee, dat kan ook niet. Met, uh, met dit nummer zeker niet. Het uh, nummer van het jaar, tenminste in mijn ogen dan wel. Dead Man on the Payroll van uh, Meadow Lake. En wie Meadow Lake een warm hart toedraagt... die moet er snel bij zijn, want uh, morgen spelen ze in... nou, morgen nog niet. Zaterdag in De in katwijk en uh, een week later doen ze dat uh, 200 acts at sea. En dat uh, vindt plaats in Scheveningen. Dus uh, in één week tijd uh, hier gewoon aan de kust. Uh, dan moet je wel even zuidwaarts uh, gaan. Uh, als je hier in de buurt van Zandvoort uh, woont, zeker. Katwijk uh, ligt ongeveer een kilometer of twintig hier vandaan. Uh, iets, iets verder, 22. En uh, Scheveningen ligt 40 kilometer hier vandaan. Uh, maar goed, uh, als het windje mee is uh, morgen, dan ben je er zo. Volgens mij niet, want de, de wind is behoorlijk, behoorlijk heftig. En uh, anders dan, uh, moet je toch maar even met uh, trein en bus. Het lijkt me niet zo moeilijk. De mensen van Menno dus, komende week, dit weekend dus, in de Schuit in Katwijk. En een week later, 200 Acts at Sea van een, uh, dat is een festival, denk ik, in Scheveningen. Dus daar kun je ze bewonderen. Bent komt uit Groningen. Ik zeg het er maar even gauw bij, want dan weet je dat ook weer. Uh, en daarmee uh, zijn we ineens uh, gekomen in het tweede uur. En dan gaan we gewoon ook uh, weer vrolijk uh, verder met de, de muziek. Umbrella in the Wind. Die heb je denk ik morgen wel nodig. Hoewel, je moet wel heel goed op je paraplu letten. Want voordat je het weet is hij weggewaaid. Uh, Bloom Illusion is dat met dat gelijknamige nummer. Daarachter hoor je Comfort. This morning the bed seems warmer. The bedroom floor. louder today you're about So I said. Oh was Dit en het, het nummer dat heet Comfort. Dat zo had ik het ook uh, aangekondigd. Comfort, maar dan niet iedereen denkt: dan is dat de band Comfort. Nee, die man heet Shirt. En achter Shirt schuilt Shirt Rijmaker. En daarvoor hoor je Umbrella in de Wind van Bloom Illusion. En Bloom Illusion is eigenlijk het geesteskind van Mariska Colma. Dus dat, uh, er zitten wat creatieve muziekmakers in dit land. En uh, die hebben dat dan uh, zo bedacht om het op die manier te doen. Uh, dat van shirt is een beetje beloofd, omdat ik vorige week had ik het aangekondigd, maar toen had ik uh, mijn stick bij me. En toen stond het album er nog niet op. Ja, lekker is dat dan. Dus uh, nu heb ik het album uh, er wel even op gezet. En dan uh, gaat het allemaal een stuk uh, beter. Uh, goed, wij hebben nog uh, meer uh, dingen af uh, te werken. Zoals uh, als bijvoorbeeld cafeïne. Want die hadden we dus net in het uh, vorige uur uh, ook al. Wel, zei ik dat. Uh... En anders uh, dan uh, draaien we er gewoon uh, twee uh, in uh, dit uh, uur. Ik uh... wel. Zal ik dat doen? Ik denk, denk toch dat het uh, wijs is om dat even achterwege uh, te laten. Uh, maar goed, uh, vorige week heb ik al vier nummers uh, laten horen. Sowieso de drie vrijgegeven nummers, maar nu uh, het, de, het album gepresenteerd is in uh, podium Grounds. Afgelopen week uh, voel ik me vrij om ook nog uh, wat andere stukken van dat album window uh, te laten horen. Uh, de dames uh, hebben hun visitekaartje in ieder geval afgegeven. Dit uh, is een van de nummers uh, die erop staat. Do you dus van Café Nip.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 darling what you give her is more than she deserves you don't get it do you do you do you wanna fight this battle on your own cause i feel like you're shutting out the ones who care the most when you're kissing them I can you without saying way Brown was dat met Take Flight. Dat uh, is ook hun uh, nieuwe single. En dit is de echte uh, single die ze naar voren hebben geschoven. Uh, dat maakt ook eigenlijk uh, het, uh, het een en ander dat uh, duidelijk dat ze, ja, ze hebben twee nummers uh, uitgebracht uh, op de single. Het is eigenlijk dus een single met een dubbele A-kant. De band uh, maakt indie pop en dan niet uh, de meest uh, ruige uh, vorm, maar in ieder geval een beetje gewoon luisterbaar, zodat dat uh, goed uh, klinkt. Uh, de heren uh, zijn uh, sowieso zeer binnenkort in de regio, want de popronde is bezig. Popronde Haarlem, uh, zaterdag 6 oktober in 2018. Daar zullen ze uh, gaan uh, spelen in de Irrational Library van Joshua Baumgartner. De man die we kennen uh, als een van de juryleden van de Rob Agda wordt. Wat zit je mij raar aan te kijken, typ? Dus uh, we hebben, ik heb een, uh, volgens mij uh, een nieuwe sidekick uh, erbij gekregen. Sidekick. Sidekick. Hij is lang. Zeer lang. En dan komt het gewoon even kijken. Kort draaien. Ja, hallo. Ja, ja hallo. Jaap, hoe is het ermee? Ah, nou, <laughs> nou ja, zal ik zeggen, wat else is nu? Heb je morgen je Zuidwesten al klaar liggen? Want uh, het schijnt uh, morgen nogal het uh, behoorlijk wat... Uh... Nou, het waarde vandaag ook al een beetje, ja. gisteren. Morgen wordt het erg. Niet uh, doorvertellen hoor, maar uh, ik ben zo'n uh, postbode met zo'n blauw zo ding achterop, uh, weet je wel. Uh, niet van PostNL, maar van die andere, van die andere zooi. Stond. Ja, precies. En je mag eigenlijk niet lopen. Maar ja, je weet hoe ik ben hè. Ik bedoel, uh, ik was vroeger ook zo'n boefje wat uh, met een illegale zender op zo'n zolderkamertje deed. En we deden toch gewoon dingen waar we zin in hadden. Dus... Ik heb alvast even gelopen. Want je gaat toch niet je post lopen op de boulevard. Met windkracht 6 en een bak regen erbij. Want dan uh, of je poststukken waaien weg. Of ja, maar <laughs> nou ja, ze worden heel erg nat. En dan uh, loopt ook iedereen te zeiken. Dus ik denk, weet je wat? Ik heb ze alvast gelopen. Dus, uh, dus ik heb ze gewoon. Dus die mensen die, uh, die weten dus uh, in ieder geval, ik ben de dader. En ik had daar gewoon mijn moverende reden voor om het te doen. Dus ik, daarom vraag ik ook: ja, heb jij je Zuidwesten al klaar liggen met uh, weet ik wel wat. Dus het komt eigenlijk door jou dat mensen al post krijgen die uh, een datum heeft voordat het... Ja, ja ja, ja, het, uh... ja, nou, ja weet je, een uh, beetje illegaal. Mag eigenlijk nog niet, maar goed. Maar nou, waarom? Ja, niet punt Ja, waarom? Ja, moet je ermee wachten. Kijk, mensen misschien uh, die uh, zitten erop te wachten, dat weet jij wel. Uh, wat verklaart jouw komst? Was je gewoon geïnteresseerd om even langs te komen? Ik dacht, ik ga eens even gezellig met jou praten, Jaap. Ja, maar ja... Dan. Maar ik moet wel aan mijn lijstje hè? en ik heb wat uh, dingen beloofd. Dus ik ga weer met, uh, met gezinde spoed uh, weer verder als je het niet erg vindt. Nou, dan ga ik je weer verlaten. Ah, wat jammer nou. Kijk dit? Is het wel leuk? Ja. Dit is wel heel erg leuk. Komt uit Utrecht. Vorige week in de staat van Stassen werd dit uh, gezegd als het uh, beste bewaarde geheim uit Utrecht. Nou, voor mij is het helemaal geen geheim meer. Dit is de nieuwe van Joe Marges. En het nummer dat nummer heet Monsters. Deze meneer uit, uh, is goud Corjan de Raaf. Want dat is de, de grote motor achter States Republic. Rise and Fall heeft hij uh, opnieuw uh, gemixt in een, uh, in een wat DJ-version. Uh, hij zit in een flow, heeft hij me verteld. En dus uh, worden een aantal nummers bewerkt, herbewerkt. De, dit soort nummers uh, heeft hij al uitgebracht... Ik. Ik dacht dat het op het album Out and Decenty stond. En dat uh, dateert alweer van, dacht ik, zo'n beetje uh, 2017. En misschien wel iets eerder daarvoor nog 2016. Uit mijn hoofd. Uh, maar dit uh, zijn uh, nieuwe versies uh, die het levenslicht hebben gezien. Uh, inmiddels, Joe Marges hoorde je dat al voor. Uh, ik zei net uh, in, de, in de aankondiging, in de staat van Stassen is uh, dit uh, geweest. Vorige week uh, kreeg ik uh, van Frank Bond van Alaska... Een uh, melding via de sociale media dat, uh, dat ze ja, min of meer even een paar seconden zendtijd hadden gekregen in de staat van Stassen. Maar daar zat ook uh, het nummer van Joe Marches in uh, ver, uh, ja, verstopt. En uh, ik hoorde daar een producer zeggen, ja het is het best bewaarde geheim van Utrecht. Nou zo geheimzinnig uh, zijn ze niet. Jullie hebben gewoon een beetje zitten slapen daarbij, NPO Radio 2. Want ze bestaan al een tijdje. De, de band uh, omgebouwd, uh, opgebouwd rondom Johanneke Kranendonk. Heb je hem? Ja? Oké, okay, dan uh, zeg ik er verder niks meer over. Maar het is een beetje het uh, schemengebied van Licky Lee. Daar heeft het uh, alles van weg. Ja, en natuurlijk een eigen tijdse uh, sound die uh, Johanneke eraan gegeven heeft. Want het is een beetje uh, het geesteskindje van haar, Jo Marches. En uh, de nieuwe uh, EV, die is onderweg. Die zal zeker uh, volgende maand uh, uitgebracht uh, gaan worden. Dus dan weet je dat in ieder geval... Ik uh, ga weer snel verder, want uh, er staan nog een aantal nummers op het uh, lijstje. Min Yushu uh, heb ik uh, gekregen van Olga Taal. Zij zat in... Ja, wat is het? Vrije Geluiden, daar zat ze in. En dit nummer, Erno Check, uh, hoor je dus nu. Mm -hmm. I'm a severe, but I'm not a good one. So sh be gassi, tassi, deva bussi, zizna kanyima Taffare lupi, danki ta Don't you? You're so stuck, but you're so uptight. You're so damn nice, but you're so damn sad. You're so damn busy, Strangers in our breathing space spin round on a giant rock floating in nothingness to watch it cast. A This is why we're here, this is why we're here Ik zeg er nog uh, iets bij. 22 september, dat is uh, over twee dagen... dan speelt Ruud uh, drie huizen van zijn uh, eigen woonhuis af... Uh, een huiskamerconcert. Doet hij samen met Ricky Cole? En wat gebeurt er? Ruud, ik ben je eeuwig dankbaar. Ik mag... Als gast komen. Nou, dat, uh, dat ga ik zeker doen. Want dat, uh, en ik uh, weet waar ik moet zijn. Want ik loop al sinds uh, begin september, eind augustus... <lacht> loop ik daar die wijk. Uh, een extra wijk, want ze hebben personeelstekorten... bij het bedrijf waar ik uh, mijn post uh, loop. Dus ja, wat Hels uh, wat, uh, wat is nu... dan uh, moet je op een, moment, uh, op een gegeven moment de wijk een beetje leren kennen. Nou, en dan uh, kom je vanzelf op uh, plekken... waar je <lacht> in Zandvoort nooit bent geweest... Hoewel, die straat is wel uh, enigszins uh, bekend. Zelfs de straat waar Edwin Keur ook uh, woont, onze webmaster van uh, de website uh, die, uh, die wij hier ook uh, ja, op het internet hebben gezet. Uh, hij beheert dan uh, de website. En uh, hij kijkt ook uh, of het allemaal wel goed loopt. Het zijn uh, bijna buren van elkaar, Edwin en Ruud. En ik uh, ga bijna ervan uit dat, uh, dat Ruud uh, of in de ook is. Het uh, Huiskamerconcert uh, zal gebeuren of zal uh, plaatsvinden samen met Riki Kolen. Wie is Riki Kolen? Dat is gewoon de vrouw van Leo Blokhuis. Ik zeg het er maar even bij. Dus dat zal komende uh, zaterdag zijn beslag gaan krijgen. Schijnen nog heel een beetje kleine kaartjes nog beschikbaar te zijn. Dus dan moet je maar even kijken bij, bij de Facebookpagina van, van Ruud. En dan kom je er vanzelf wel uit. Goed, dat zeggende. En daarvoor hadden we nog Minyushu, Ethiopische afkomst. Ik heb het gezien. En ik kreeg dit in handen van Olga Taal. De dame die mij regelmatig dingen laat, laat horen. En zij komt uit... Oorspronkelijk uit Ethiopië, maar ze resideert tegenwoordig in Eindhoven. Dat is dezelfde plaats waar Olga ook resideert... Uh, dat je denkt van, waar kennen we Olga dan nou weer van? Ja, ze is ook muzikant. Hein? Doet ze samen met Johannes. En dat, uh, uh, dat, dat, de band heet Trip to Dover. Ik zal het weer eens eventjes uh, wat uh, draaien volgende week. Want dan weten we ook uh, waar Abraham uh, de mosterd haalt. Uh, dat loopt al heel lang. Dat is eigenlijk al bijna net zo lang... zoals het programma van, ons, uh, van Marcus en van mij al uh, bestaat. Sinds 2008, 2009 zo'n beetje. Toen komt Trip to Dover ineens in beeld. Um, goed, uh, Nederlandstalig. En de zij komt ook... Anke Timmer heet ze. En dat uh, nummer wat ze heeft uh, gemaakt, dat heet... Kom je dansen, Elsie. Zij komt, uh, ik meen in november komt zij uh, langs om uh, een aantal nummers te, te, te laten horen hier in de studio. Um, dat geldt niet uh, voor deze dame die uh, klaarstaat. Vorige week hadden we er ook al, uh, maar dat had te maken omdat zij uh, een optreden uh, deed uh, voor een, ja, een H&K concert, geloof ik nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. Uh, afgelopen week uh, te bewonderen in het plomstation. Dat doe je dan met een beetje als je aan het eten bent. En dan speelt Fabian het anders haar uh, nummers. Maar er komt iets unieks aan. Aan het eind van deze maand, op 29 september, kun je uh, ja, via HK-concerten een intiem concert uh, meebeleven op een bootje. Varen in de wieden, dat uh, is een beetje het uh, verhaal. En uh, dat doet Fabian niet met haar Alleen met haar eigen nummers, maar ook met de Italiaanse songs. En uh, wij hebben nog uh, dit mooie nummer van haar klaar. Nobody Knows. It's been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 Een uh, lekker country blues achtig twistje aan dat uh, nummer. Dat blijf ik altijd uh, vinden. Nobody Knows van Fabiana Dammers. Uh, 29 september. Uh, als je uh, fanfare houdt met een uh, leuk stukje muziek uh, erbij... dan uh, kun je dat doen. Want het is zelfs ook nog Italiaans. Dus je waant je eigenlijk in uh, de wateren van Venetië... en de gondolier is een dame met een akoestische gitaar. En die akoestische gitaar heeft zelfs ook nog een Italiaanse mannennaam. Ga dat maar vragen aan Fabiana als je dat uh, mee wil... Uh, maken op 29 september. Varen in de Wiede, ik zeg het er maar bij. De laatste is natuurlijk ook de lekkerste, want de straat, of de staat van Stassen, de luisteraars van de staat van Stassen, die hebben het overgeslagen. Kom op nou, jongens. Maar goed, toen was er nog ineens een Annemarieke Schollaard van NPO Radio 2 met de A-lijst, en die zei van, nou, dan draai ik hem toch. Hulde. Dus we sluiten af met Alaska en... Vind je het ook een beetje uh, like op uh, The Birds. Maar uh, ik, vind het, ik vind het van wel. Uh, The Comedy of Distance. Straks veel plezier met Vader Veugen. En ik zeg tot volgende week. Dag. I'm